Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden. De dienst hield een zwarte lijst bij om fraudeurs op te sporen. Volgens de toezichthouder stonden er meer dan 250.000 mensen op... zonder dat er bewijs was van fraude. Een soort vergaarbak van vermoedens en verdenkingen. Van goed bedoelde meldingen tot wraakacties. En dan ook nog eens slecht beveiligd. En dan was je voor de rest van je leven binnen de Belastingdienst... Een vermoedelijke fraudeur. Allerlei info werd ook te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot dat systeem. Zo'n 60.000 mensen zitten te wachten op een verklaring omtrent gedrag. De organisatie die ze uitdeelt heeft last van een storing. Zo'n VOG heb je bijvoorbeeld nodig als je in de kinderopvang wil werken. Een automobilist in Zeeland is vannacht gepakt nadat hij keihard over de snelweg gejeest. 210 km per uur ging hij. Hij had alleen niet door dat hij een auto van de marechaussee inhaalde. De man werd aan de kant van de weg gezet. Hij bleek ook nog eens een ongeldig rijbewijs te hebben en drugs te hebben gebruikt. En dit weekend is het Halloween voor Harry uit Rotterdam. De reden om zijn hele huis in Halloween-sferen te versieren. En hij is niet subtiel. Er staat een heel spookhuis voor de deur. Ja, is leuk hè. Iemand die staat daar uh, zijn collega op te graven of te begraven. Ik weet niet hoe je dat wil zien. Het is het vierde jaar op rij dat hij uitpakt. Want ja, kerst, dat duurt nog zo lang. Ik vind kerst veel leuker, want die periode is veel langer. Maar omdat uh, Halloween net voor kerst zit, dacht ik bij mezelf, weet je wat, laat ik uh, Halloween ook maar even doen. Nou, dus uh, dan begin je met een paar lampjes. En dan, ja, net zoals ieder hobby loopt het uit de klauwen en dan staat heel je voor tuin vol. heb ik het weer nog zonnig en een graad of 17 nu. In de loop van de middag trekt het op steeds meer plekken dicht en er kan ook een bui vallen. En dit weekend blijft het nat. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Tim Schaap van de ANDB. Wat in de regio opvalt is een file op de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het westen richting het zuiden rijdt, kom je in de file te staan bij knooppunt Nieuwemeer, omdat daar een ongeluk is gebeurd. De op is daar dicht, Reken daar op 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden.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 ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja. Nou, uh, ik hoorde maar morgen is het weekend niet. Ja. Maar dat zei ik dus ja. wel. Okay. <laughs> We hadden een cliffhanger voor de uitzending. Voor het journaal. <laughs> ja, en en ik, ik, dat uh, mag je afmaken. Ellen. In die twee jaar dat ik dus uh, gratis geoefend heb... en heel veel dieren heb gehad... kwam er één keer een mevrouw en die zei... dit is mijn hond. En Gewoon uit nieuwsgierigheid hoor. Ik ben benieuwd wat eruit komt. En op een gegeven moment gaf die hond aan... dat hij heel veel stress heeft gehad in een tijd. En dat hij af en toe echt zo laag de kamer uitging. Oh, ja. En toen vroeg ik op een gegeven moment... Ja, maar waarom deed je dat dan? Wat gebeurde er dan dat je dan zo heel angstig... en stilletjes die kamer uitliep? En zei: ja, Dan hadden mijn baasjes zo'n ongelooflijk harde ruzie. En dan wist ik gewoon niet meer wat ik moest doen. En waarom hadden jouw baasjes dan ruzie? Was dat om jou? Was het iets anders? Nee, ze hebben in scheiding gelegen. Stond ze stonden op punt om te gaan scheiden. En uh, dat vond ik eigenlijk iets voor in het verslag iets te delicaat. Ik dacht, nou dan moet ik het toch anders doen. Ik zei, ik vind het goed als ik langskom. Je krijgt het verslag, maar ik wil je ook iets vertellen. En toen zei ze van, uh, dat klopt helemaal. Ze zegt, maar dat weet helemaal niemand. Ik zeg, ja. nee, maar jouw hond heeft wel die stress van jullie ervaren... en jullie ruzies blijkbaar. En toen zei ze, maar dat kan niet, want... Alleen wij weten dat. Ik zeg, maar jullie hond was erbij. Ja, ja ze is, on, onze hond heeft wel eens een keer de kamer verlaten. Dat is wel eens gezien. We hebben met een knal die deur erachter dichtgedaan. Zo van: nou, en nu zijn we samen. En dan gaan we eens even uitvechten. Ik zeg, ja. Ik zeg, en dat is dus wel heel duidelijk bij die hond overgekomen. Ze zegt, helemaal niemand weet van die scheiding. Uiteindelijk zijn ze bij elkaar gebleven. Maar toen dacht ik wel: dit is een punt. Dat als er iets gebeurt en een dier vangt het op, kan dat eruit komen. Dus je moet het nooit zonder toestemming van de eigenaar doen. Nee, maar... het kan zo'n uh, hond daar een trauma aan overhouden? Ja, want ze zegt, zodra wij onze stem verheffen... zie hem wel eventjes schrikken van... gaan we in diezelfde periode komen... of is dit alleen maar omdat je eventjes boos bent of wat... en ook of moe bent of wat. Dus uh, de hond heeft daar wel iets aan overgehouden... maar ze zegt, we houden er rekening mee... en dan komt het allemaal goed. En de situatie is ook weer goed. Maar dat is wel iets waarvan ik dacht... nou, dat kan dus helemaal doordringen tot het dier... terwijl mensen denken, die hond vangt dat niet op... Nou, ja. Dat is dus blijkbaar wel gebeurd. Ja. ja mooi, mooi. Ja, vanaf, ja. Hmm. Sure. ja. Dus ja. dat heeft mij uh, geleerd om altijd... Ik zal nooit bijvoorbeeld als ik op een terras zit en een hond zie contact maken daarmee. Dat is niet mijn terrein. Ik sta ook niet open voor dat soort dingen. Uh, en als iemand het vraagt en ik krijg toestemming, dan zou ik het misschien wel doen. Maar nooit zomaar te plekken even. Maar het is ook niet zo dat een, dat een hond contact met jou zoekt. Ja, dat gebeurt wel. Maar dan moet ik wel wat meer openstaan. Wil een hond ook naar me toe komen. Een hond kan natuurlijk sowieso nieuwsgierig zijn naar mensen. Uh -huh. Maar dan aai ik het gewoon en dat is het. Maar als ik echt wil communiceren... dan vind ik dat je dat met toestemming van de eigenaar moet ja. doen. Maar het is niet zo van ja, een raar verhaal misschien. Maar stel, een hond wordt mishandeld dat die contact met jou van... help me, ik, ik, ik, ik weet maar geen raar. Ja, dat zou kunnen. En dan, dan kaart ik het ook aan. Dan ga ik verder vragen met die, bij die hond. Wat, wat is er dan precies aan de hand? Waar voel je wat? En dan zou ik dat ook wel aankaarten. Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik heb wel een keer meegemaakt op een terras... dat ik zei tegen iemand... daar zit een rood lichtje. Dat is voor mij een punt. Want ik scan ook het dier als ik aan het communiceren ben. Ik kan zien waar een infectie zit. Of, of, of het zwanger is of niet. Dan krijg ik een rode kleur in de aura ah, okay. te zien. Ja, ja. En dat heb ik wel een keer bij een dier gehad. Dat ik zei, bij die hond, bij de heup zit iets niet goed. En dat klopte ook, zei ze. Ik zei, nou, dat is een infectie aan het worden. En ze, ze dat weten. We, we weten dat we naar de dierenarts moeten regelmatig. Ja. Dus dat soort dingen, dat, uh, dat heb ik één keer gehad. Maar voor ja, de rest het probeer verschilt ik verschilt de aura niet. van mensen en van dieren? Nee, niet zoveel. Nee, valt best mee. Nee, Oké, okay. ja. Van dieren is het wat rustiger, van mensen minder. <laughs> daar kan je het wel aan zien. Maar voor de rest niet, nee. Nee, nee nou ja, goed, mensen zijn ja. ook natuurlijk dieren. Nee, dus precies. Uh... Ja, ja. Maar ik, ik scan dus ook altijd op de foto het dier... helemaal van, van, van kop tot kont, zeg maar. En uh, daar kan soms ook wel eens iets uitkomen... van het heeft een keer last gehad van een kies. En, uh, of het heeft last van de oren gehad of, of van een pootje... Een keer heb ik tegen iemand gezegd... die heeft met een, een poot in een putdeksel gezeten. Oh. Dat heeft toen heel erg zeer gedaan, nu niet meer. Maar het dier noemt het wel. Dus het is noemenswaardig voor dat dier. Ja. En hij zegt die mevrouw, dat klopt helemaal niet. Ik zei, ja, ze geeft het aan. En meer kan ik er niet van maken. En later zei ze, het klopt wel. Het was een wildrooster... waar koeien normaal gesproken niet overheen ja. kunnen. Daar zat die hond tussen met zijn poot. Dus ze zegt, je hebt helemaal gelijk. Ah, op dat ja. moment weet die eigenaar even niet hoe of wat. Ik kom met een putdeksel aan. Dus het is ook een verkeerd beeld maar later zei ze, ja, dat klopt helemaal. Dus dat heb ik regelmatig. Dus ik heb ook altijd tegen mensen gezegd... als je het verslag krijgt, lees het goed door. Laat het even bezinken. Denk er een paar keer al goed over na voordat je reageert. Want negen van de tien keer zijn het dingen waarvan jij denkt... ja, maar dat is toch al twee jaar geleden. Maar blijkbaar voor die hond of voor die kat ja. of wie dan ook... toch noemen waardig genoeg om het mij te laten weten. Ja. Dus dan komt het in het verslag. Ja, we hebben het op het moment op paard op een paardje op stal... die is hoefbevangen geweest, dat heeft pijn gedaan... Het ja. paard heeft kreupel opgelopen, is nu weer hersteld. Ja. Dan blijft de kreupel op lopen. Je hebt zoiets van ja, ik durf het nog niet helemaal te Nee, belasten. Precies. Hm. Ja, ja, ja. Dus dat, uh... ja, Maar ja, als, als alle dieren tegelijk op Ellen zouden inspreken, dan was dat helemaal gek. Dus ja. je moet zich wel iets overstellen. Als ja, wat... maar ja, ik, ik, ik kan goed filteren. Dus okay. uh, ik sta <laughs> er ook niet. zet me niet altijd open voor dat soort dingen hoor. Nee. Dus uh, ik heb ook niet als ik ergens in de dierenartsenpraktijk kom bij een een volle wachtkamer, dat ik er gelijk in gek word. Ja. Dat heb ik gelukkig niet. Oh, okay. Nee, dat kan ik goed filteren. <laughs> ja. Maar je kan dat met aura's ook bij mensen lezen? Als ja, daar ben ik mee begonnen. Ja. Uh, nou, zoals, zoals Herbert bijvoorbeeld ja. met zijn kanker of zoiets. Dat kan jij uh, ja. ook uh, zien? Ja. ja, dat kan ik zien. Ja. Maar dat moet je wel trainen, net als dierencommunicatie. Je moet alles trainen ja. als je dat niet doet. Dan, dan heb je één keer zo'n workshop gehad... En, uh, Contact met je gids bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen... dat moet je wel goed bijhouden, anders dan verlies je dat ook dat weer. wat in, contact met je gids? Nou, we hebben allemaal gidsen. En contact met je gids maken is, is degene die jou bijstaat. Dat is een, een overleden persoon misschien uit jouw omgeving van vroeger. Maar het kan ook een overleden persoon zijn... die je helemaal niet gekend hebt in jouw leven. Hmm. Maar die jou nu bijstaat, dus uh, dat, dat, dat kan ook. En dat, dat, dat is iets van je openstellen, je aura openzetten... Je, ja, kanaal openzetten, zeg ik altijd. En goed gronden. Uh, ik zeg altijd antenne uit. En dan, dan kan je daarvoor openstaan. Net als bij dieren. Goed gronden. Ja, ja altijd. Wat? Goed gronden. Goed gronden, ja. Ja, ja, ja. dat ah, we ja, kennen wij de, ook. Ja. Van de rijkieken. ja, ja. ja. Hm. We gaan weer wat muziek draaien. Heal you. nummer vandaan? Uh, ja, heel, heel. ook ergens uit de kosmos denk ik, weet je wel, want je krijgt die nummers nummers zijn ook gewoon een cadeautjes vaak, en je zit soms in een bepaalde flow van gedachten of, en nou ja het is eigenlijk net als wat Ellen vertelt je, je stelt eigenlijk een soort van kanaal open en soms doe je dat bewust of wil je dat bewust, want je wil graag een nieuw nummer maken en soms ja, lukt dat niet, maar je houdt het in je achterhoofd en je hebt een gevoel en je wil iets een soort van materialiseren in muziek. Ja. En dan, dan op een gegeven moment komt het gewoon binnen, eigenlijk een soort van gratis. Uit. En uh, het, het is bijna een cadeautje dan, denk ik. Want ja, je kan natuurlijk zeggen, oh, wat heb ik een fantastisch nummer geschreven, of wat ook. Maar mm -hmm. ik denk dat het veel verder gaat. Dat het veel letterlijk en figuurlijk, dat het gewoon ergens vandaan komt. En uh, ja, heel heel gaat gewoon over ook weer een soort van compassie naar iemand die, zeg maar, even van zijn potje is afgeraakt. En dat jij als toeschouwer ziet, hey, dat gaat niet goed met die persoon. Mm -hmm. En uh, nou ja, je, je stelt eigenlijk jezelf beschikbaar om, om, om daar hulp aan te bieden. En uh, daar dat, ja, dat dat gaat het nummer over. Ja. Okay. En uh, ja, zo is er iedere keer wel weer een onderwerp. En uh, ik geloof dat Henry nu dat nummer Colors heeft ja. klaargezet. Ja. En dat gaat. Dat speelde ik ook al met mijn vorige band, dus dat was ook wel weer een nummer dat ik dacht van, nou dat moet ik eigenlijk op gaan nemen, op een hele goede manier. En uh, alleen, dat vond ik toch nog moeilijk, ik had het nummer wel geschreven zelf, maar het was ook een beetje van de band geworden. En nu ging ik het weer opnemen met een andere zangeres, dat dacht ik. Oh, nou, ja. Voelde een beetje, nou ja, vreemd gaan, maar <laughs> ja, dat ging, ja, dat vringde een beetje. Maar, maar ja, het, uiteindelijk heeft het heel mooi uh, uitgepakt. En uh, Collis gaat over gewoon de kleurrijkheid van de wereld. De kleurrijkheid van de mensen. En feitelijk dat we allemaal één zijn in al onze verscheidenheid. Want we zijn allemaal verschillend. Ja. Maar we horen allemaal tot eigenlijk één en dezelfde kleur van... zeg maar licht en liefde, als het goed mm -hmm. is. En uh, ja, daar gaat dat nummer over. En dat is dan ingezongen... Want nu komen we een klein beetje weer op het terrein van de uh, zangeressen... nadat ik met al die sessiezangeressen zangeressen had samengewerkt. Mm -hmm. En dit nummer is dan door Nadine uh, Bakker ingezongen. Uh, Bakker van Goudswaard heet ze zelfs, geloof ik. En uh, ja, ik, ik weet niet meer hoe ik aan haar uh, gekomen ben... maar zij woont in Nederland. In, uh, ze woonde toen in Lissen en nu in Noordwijk, geloof ik. Okay. In, de zij, de buurt. <laughs> in de buurt. In de buurt hier, ja. Dus misschien uh, hoort het wel. En uh, zij heeft dat nummer Colors ingezongen. Ze was toch geloof ik begin 20. En uh, maar ja, ook weer spot on dat je denkt van ja, zo uh, dit, dit had het nummer nodig. Zo klinkt het, zo moet het. En uh, ja, heel blij mee ook weer. Hier ja. komt hij aan. Ja. Born into this world, so many colors. I came to understand. To our death, we're living separated We may be traveling the world and wat dieper ingaan op die, die aura's. Van, mm -hmm. Want ik heb wel eens gehoord uh, van de kleuren die het, die het zegt. Uh, het paars, uh, het roze. Uh. Wat is de meest overheersende kleur bij dieren? Geel. Um, en wat betekent dat? Ja, het staat voor rust. Oké. Okay. Um, dat hebben wel veel dieren, maar het is natuurlijk altijd een momentopname, hè? Het dus kan best zijn dat ik bijvoorbeeld s'avonds contact maak uh, met een dier. Uh, dat het een bepaalde kleuren heeft, een bepaalde rust. En dat ik dan s'morgens uh, om een uur of tien het nog een keer doe voor de zekerheid. En dat het dan gelopen heeft, uh, lekker buiten heeft gelopen, een hond bijvoorbeeld uh, of een kat. En, en uh, dat het dan weer heel anders is, dan is het een stuk actiever. Dan kan ook het contact natuurlijk weer anders zijn. Dus, kunnen uh, ze dan andere dingen vertellen ook... Uh... Meestal komt hetzelfde weer terug. Dan is het eigenlijk meer een bevestiging van wat ik de avond daarvoor heb uh, losgekregen, zeg maar. Uh, maar soms kan er ook nog wel iets bij komen. Ja. Maar Is een dier losser als hij naar buiten is geweest, dingen heeft gedaan, actiever is geweest? Uh, is die, uh, uh, uh, communiceert dat makkelijker nee, als dat, is... dat hij vlak voor het slapen gaat zoiets van. Uh, ja, het, het gebeurt wel eens dat, dat een dier zegt: Nou, uh, ik, ik vertel je dit of dat, hier laat ik het even bij. Dan kan je proberen wat je wil, maar dan krijg je niks meer. En ik vind dat je dat moet accepteren en respecteren. Gewoon stoppen dan. De volgende dag pak je het weer op. Um, en dan kan er inderdaad meer uitkomen. Um, het, het, het kan actiever zijn als het bijvoorbeeld net gelopen heeft. Het, het kan heel vrolijk zijn. Um, ik, ik, er kan wat gebeurd zijn tijdens die wandeling. Wat ik kan gebruiken als... Ja, het klinkt een beetje vervelend, maar als een soort bewijsmateriaal voor de eigenaar, dat hij inderdaad zegt... ja, inderdaad achter die fiets eraan vanmorgen. En dan denkt hij, oh, dus de rest wat je vertelt, dat klopt dan ook. Sommige mensen hebben nog wel eens wat twijfels van... inderdaad, is dat waar? Is dat bij mijn hond het geval? Net zoals bij die, ja. die ruzie net van die dat ja. echtpaar... dat mensen op een gegeven moment denken, ja, het klopt wel. En dus af en toe gooi ik er wel eens iets tussendoor... wat, wat een soort extra bewijsmateriaal is. Mm -hmm. Maar niet echt bewust daarnaar zoeken... Maar het is wel leuk voor hun. Het geeft ja, ja, wat meer ja. vertrouwen. En um, ja, dat, dat kan wel zijn dat een hond zegt... nou, ik heb je gisteravond niet zoveel verteld... Hoor, ik had er niet zoveel zin meer in. Maar nu kan ik je wel het een en ander vertellen. Okay. En, en uh, uh, stel, zo'n hond gaat achter een fietser aan. Hè? Ik heb mm -hmm. ook zo'n hond gehad die achter iedereen aanging. Ja. Dat is een klerenbeest. Niet Nee, niet spoken. Wou was, was een. zeggen? Boefy. Dat was, net was een, een Herder. Ja. Ja. Als je de Boefie noemt. Ah, oh, die? Ja. Ah, ja. Nou, hij heette ja. eigenlijk Boudewijn Boef. Nou, Boudewijn Boeg. Maar Boudewijn Boef oh, ja, ja, ja. noemden ja, ja. we hem. En uh, Boefy noemden we hem dus. En ah, die ging achter elke fietser aan. Dat was, die, ja. die liet mij echt uit. Ik ging echt letterlijk van boom naar boom. Ja. Ah, dat is echt. <laughs> maar doet een hond dat uit? over het algemeen uh, joligheid... of wil hij echt zo'n fietser pakken? Nou, dat kan verschillend zijn. Uh, het kan aanleiding van een trauma zijn... dat hij denkt, ik ben één keer uh, bijna omver gereden en dat gaat me niet meer gebeuren, ik pak ze allemaal. Uh, <laughs> het kan gebeuren dat, dat hij denkt, nou, dit vind ik lachen. Die, die, die trappers die gaan heen en weer met die voeten. Hier wil ik achteraan. Dus dat kan heel verschillend okay. zijn. Ja. Ja. Wat ik ook zo opvallend vind, is dat... Uh... Heel veel mensen ergeren zich aan dieren. En waarom? Een dier interesseert zich helemaal niet voor de mens. Je hebt bijvoorbeeld van die, van die, van die, van die, van die uh, paardjes die buiten lopen. Of die, die, die, uh, die, die schotse runderen. Mensen zitten allemaal te fotograferen in die runderen. Ja. Interesseert zich helemaal niet. Ben jij Gevaar, Nee, ga dan wel man. En dat werd we een wedstof frustrerend. Dieren interesseren zich helemaal niet voor mensen, eigenlijk. Nou, niet altijd. De koeien kunnen bijvoorbeeld heel, heel nieuwsgierig zijn. Ik weet nu wel ja. dat ik in die stal stond. En dat waren 80, 90 koeien die vrij liepen. Dus niet vast stonden ergens. En er werd continu aan maar gesabbeld, want lang blond haar hadden ze nog nooit gezien. Ik kan toen langer haar. Al als eten misschien. Nou ja, ze hadden nou, ja. het zitten. En op een gegeven moment had ik een van die koeien moeten doen voor die eigenaar. Die zei, nou deze, ik wil dat je daar dit over vertelt. En daar was ik mee klaar. Zei, die draaien nu eens om. En toen stonden er echt vijf koeien in een soort halve maan. Ze stonden gewoon allemaal zo naar me te kijken. En ze, ze vonden het iets relaxed. hebben. Ze waren ook nieuwsgierig. Wat gebeurt hier? Je communiceert met haar, maar niet met ons. En dat, nou, dat is Dan voelen leuk. Ze het wel. Ja. Dus die mensen communiceren gewoon te weinig met die mensen. Nou ja, het is ook hoe je energie is. Er zijn ook ja, bijvoorbeeld ja. mensen die niet van katten houden. En die dan hebben ze ze nou, ik, ik negeer die kat, hoor. Terwijl die kat dan juist bij ja, je komt ja, zitten. Ja, Want ja. die energie is toch wel dat je denkt, nou, ik vind het best wel relaxed. Ik kom lekker bij je zitten. Ja. Of ik kom een keer langs je lopen en ga even langs je heen nee, schuren. Ja. ja, dus dat, dat, ja. Ja, dat is heel verschillend is hoe je energie ja. is. Als je energie is dat je heel bang bent of te nieuwsgierig, dan kan dat ook weer aanverrecht werken. Dat voelt een dier heel goed. Ja. ja. Hm. Ja, mooi. We gaan weer de muziekje ja. draaien. Slow love. Perfect moment is gone Nu even van uh, Henry voor DJ spelen. Dus dit is mijn eerste DJ uh, dingetje. Ja. Je moet ergens beginnen natuurlijk. En in Zandvoort in dit geval. Ja. <laughs> maar het nummer wat we net gedraaid hebben is uh, Slow Love. En dat uh, is ook weer ingezongen door A. Soraini. Uh, uit Tampa, Florida. En het grappige is, uh, zij... Uh, heeft dit nummer de tekst voor geschreven? Dus ik had, uh, ik had het nummer en de melodie en alles klaar. En ik zei alleen titels, Lola. En uh, daar heeft zij de tekst uh, bij verzongen. Dus dat, uh, nou, dat was extra lekker. Want dan kon ik, uh, teksten is, is iets lastiger voor mij als muziek. Muziek komt gewoon binnen. En teksten, ja, dan moet je toch even aan werken. En uh, dat moet ook kloppen, allemaal. Ja. Muziek ook natuurlijk, maar goed. En uh, ja, zij schreef hier de tekst voor, dus dat was uh, relaxed. En uh, het nummer wat Henry nu heeft klaarstaan, dat heet Eye of the Storm. En uh, dat, dat is weer, ben ik dus weer terug in Nederland nu, eigenlijk. Uh, want uh, gelukkig heb ik weer in Nederland een paar uh, echte toffe zangeressen gevonden. Uh, die ook nog niet te ver weg wonen. Dat komt ook heel mooi uit, want uh, ja, het kan ook in Groningen zijn, is nog lastig. Ja. We wonen zelf vlakbij ja. Rotterdam. Uh, of ik. En, uh, nou, dit is, nummer heb ik samen met uh, Marina Huisman gemaakt. Uh, Marina was uh, de zangeres van een uh, hele goede band... Uh, die niet meer bestaat... maar waar ze ook op het Dunia Festival mee gespeeld hebben. En een beetje een soort van country rock Jefferson Airplane-achtige muziek. Dus dat is een beetje haar stem en een beetje haar genre. En uh, het nummer Eye of the Storm... Uh, leende, wat ik al had, leende zich daar prima voor... ...om met haar in te zingen. En, nou, we hebben ook heel veel gedaan andere stemmetjes... ...en de tweede stemmetjes en het arrangement. En, uh, dus dat is ook wel weer leuk. Veel van die muziek... Uh, ja, die, ...die zat ik alleen mee achter mijn, uh, in mijn studiootje. Maar met Marina... Nou, ja, ...als je natuurlijk iemand uit Nederland hebt... ...dan ga je het ook samen ga je het, uh, in elkaar zetten. En uh, dat kost dan wel uh, meer tijd. Een beetje, uh, beetje veel meer tijd. Maar het geeft ook weer een ander resultaat. Werkt het makkelijker? Uh, nou, het werkt, vind ik wel prettiger. Want wij, mensen zijn toch ook, van, ook een soort van wezens die uh, het moeten hebben van de verbinding. En van het samen dingen kunnen doen. Mm -hmm. En dat had je natuurlijk minder als dat jij een zangeres in Amerika iets in uh, vraagt te zingen. Het is natuurlijk ook prachtig, want die nummers zijn ook gewoon super gelukt. Maar het is, gewoon, uh, ja, er is eigenlijk niks leuker als gewoon live of in de studio spelen... of ja, in samenwerking uh, een, een nummer maken. En, ja, dat, da, da, dat is gewoon heel, heel lekker uitgepakt. Dus uh, ja, daar ben ik ook wel weer heel blij mee. Dat dus is weer een nieuwe uh, vibe ja. in dat opzicht. Nou, proficiët. Keurige aankondiging. No. Maya onderbrak je wel, maar goed. Oh, dus, uh, doet ze wel eens meer met DJ's. Dan komt ie aan. <laughs> Tether. Still have to pay the price. Go through stormy weather again. Stop. You're still on the move. As the waves break on the shore, as the world is burning, world is burning. As I stumble through the door, and the tide is turning again. And in the eye of the storm, everything goes quiet. Storm. It's just what you choose Shore, and the wind was blowing. Found the last was warm. Watch the seasons flow. So, so many people just like me not know. Quiet. And in the eye of the storm, it's just what you choose. we weer verder. En, uh, Ellen, ik zie op jouw uh, site ook dat je reiki geeft. Ja. En wat zijn je ervaringen daarbij? Wat, wat is het verschil tussen reiki en communiceren met dieren? Uh, communiceren is puur communiceren. En, en tijdens het communiceren scan ik dan ook het lichaam. Maar dan let ik veel meer op, uh, ja, op, op de lichamelijke kant. De ontsteking of, of, of een beschadiging ooit uit het verleden. Dat soort dingen. Maar bij Rijken, ik heb bijvoorbeeld een keer een echtpaar gehad. Die hadden een, een Deense dog. was een enorm, ja, bijna een paard. Dat was een ja. echt heel groot ja. beest. En ik zat op de stoel en hij kon zijn kop op mijn schouder leggen. Zo hoog was hij, terwijl hij naast me stond. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dit doen? Ik vond het bijna eng, zo groot vond ik hem. Maar hij was heel rustig en hij ging in zijn mand liggen. En hij keek me echt aan, zo van, begin maar. En toen ben ik gaan communiceren en op een gegeven moment... Uh, merkte ik dat de kom van zijn heup zeer deed. Uh, en dat was eigenlijk net begonnen. Dus zeg maar ongeveer een week dat hij daarmee liep. En dat werd wel iets erger per dag. En toen vroeg ik aan de eigenaresse... heeft u al gezien uh, dat... Uh, nee, de eigenaar vroeg ik het... dat hij last heeft van zijn heup. Nee, hij heeft nergens last van. En toen zei de mevrouw... ja, vanmorgen liep ik ook weer met hem. En dan na een tijdje zie ik toch dat zijn... Loop anders gaat worden, dan heeft hij toch last van zijn heup. En toen zei ik: zeg even niet welke kant. We vragen het de hond zelf. En toen was ik echt, dat vond ik kippenvel een moment. Toen vroeg ik: welke kant van de heup heb je last? En die hele grote kop ging zo naar de kant, naar de linkerkant van zijn heup. Het was zijn linkerkant inderdaad. Ja. Ze zei: ja, dat heb ik vanmorgen gezien. Ik zei: nou, dat moet je in de gaten houden. Ga ermee naar de dierenarts. Want als dat erger wordt, kan het misschien een ontsteking zijn. die je ook niet zomaar wegkrijgt, omdat je er te lang mee ja. gelopen hebt. En toen heb ik ter plekke ook Rijkje gedaan. En daar wordt zo'n hond heel rustig van. Hij liet het ook heel toe. Het was een ontzettend lief beest. Terwijl het vrij groot en agressief overkwam in eerste instantie. Maar het was een schat. En uh, nou, dan pak ik het aan. En dan merk je wel dat, dat ze het prettig vindt. Uh, dat, dat, ja, dat geeft rust. En het, het, het verlicht even iets. En dan, daarna moeten dierenartsen het natuurlijk overnemen. Ja. Onze eigen kat die heeft artrose. Nou, er is niet zo heel veel uh, tegen te doen volgens de dierarts. Ja. Ja. Behalve zware medicijnen. Dat willen we eigenlijk zo lang mogelijk uh, uitstellen. Want dat heeft natuurlijk altijd bijwerkingen. Dus als hij op een bepaalde manier ligt... Dan, dan pak ik dat stuk van zijn rug. Want dat is me goed uitgelegd waar dat zit. En uh, nou, dan pak ik dat aan. En dan zie je hem even zo omkijken. Van, oh, daar gaan we. Hm. En dan dat vindt hij prima. Dat wordt ook lekker warm soms. Ja. En... Uh, ja, het geeft een bepaalde rust. En dat geeft ook een verlichting, een soort versoepeling ook wel. Ik merk als hij dan bijvoorbeeld van de bank of het bed afstapt... dat het ook even iets beter gaat. Maar je moet het wel bijhouden. Dat is met alles natuurlijk. En ja. je bent een reiki master? Ja. Ja. ja. Maar ik gebruik het alleen voor dieren. Oh. <laughs> ja. Ja. Dus uh, ja. in principe kan je, natuurlijk oh, ik ook je het natuurlijk... Je kunt een soort op afstand geven. Ja, kan ook. Uh. Ja. Ja. Maar dat heb ik nog niet uh, vaak gedaan. Okay. Nee. Alleen bij die hond één keer... Maar voor de rest uh, doe ik het ter plekke. Ja. ja. En dan gaat... Dan komen we weer bij hè? Nou, ja, Dan komen we weer bij mij. Dus, uh, volgende nummer. Volgende nummer. En dat is een nummer wat klaarstaat. Uh, wat ik ook met mijn vorige band speelde. Ice Applied. En nu met Sirens Sky heb opgenomen. Met mezelf uh, mijn eigen muziek. En dat zong ik ook al uh, zelf uh, met de vorige band. En uh, de, de, de zangeres zei toen... Ja, ik vind dat geen lekker nummer om te zingen. En uh, het is niet goed in mijn stembereik. En nou, het viel kennelijk wel in mijn eigen stembereik. En ik ben niet een uh, super liefhebber van mijn stem. Maar... Uh ja, soms wordt het vergeleken met Lou Reed, want die kon ook niet zingen, zeg maar. Ah, ja, daar en, heb ik een keer een concert van gezien, zo mooi. Ja, ja ook. ik ook, ben, ik, ben, uh, ik ben dan in 75, ben ik al een keer bij Lou Reed geweest. Oh, oké, okay. uh, uh, de Velvet Underground nog? Uh, nee, nee, nee, dat was uh, net na die hele goede live uh, CD, Rock'n'Roll Animal. En toen uh, trad oh, ja. hij op in, uh, in de Doelen in Rotterdam. En dat uh, was, was een van ja. mijn eerste concerten, hij was toen nog erg jong. En uh, toen werd hij eigenlijk uh, tussen twee mensen het podium opgedragen. Dat concert ben ik ook geweest. In de doel ook? Ja, hij ja. kwam veel te laat. Ja. Bijna drie uur te laat. Hij werd met, door twee man neergezet. Ja. Weer geloosd aan spreken en zingen. Ja. Werd weer van, de, van het podium afgehaald. En ja, maar op, wat volgens mij hield hij zich ook vast aan de microfoonstandaard. Ja. ja, ja. Hij, want anders ging hij gewoon voor over het publiek ja. in. Ja. Er was nog eens een tijd dat hij... Uh, behoorlijk gebruikte. Behoorlijk gebruikte ook. Ja. En uh, dat was een van mijn eerste uh, concerten. Hoe kom ik daar nou op eigenlijk? Nou, open je eigen <laughs> yep. oh, ja, nou ja, precies. Blue dus, uh, maar niet dat het heel erg op lijkt. Een beetje Mark knopfler tussenin. Ja. En het programma zegt erbij... zingt in Kier G. Nooit geweten. Nou, ik heb daar geen verstand van. Ik, uh, ik weet nooit in welke Kier nummer het is. Niet. Maar het uh, klinkt gewoon lekker. Dus, uh, het eet Orange Harbor. En het gaat over de, ja, de uitgestrektheid van het haven. We zijn natuurlijk vlak bij Rotterdam. En die haven is natuurlijk een oneindig gebied van uh, vlammen, licht, uh, schepen, mm. water, leeg land. En dit nummer is gewoon iets wat die sfeer of die energie daarvan uh, vastlegt, zeg maar. Uh, het, het begint ook met Eternal Flames Burning, uh, When I Look Out Over Harbor Lights, Want je? Dus dat is, ja, ja. Ja, het is een, een havenummertje. Komt-ie! Ja! Dat is dus, goed, goed, ja, goed, Dat is heel goed. Ellen, wat voor uh, reacties krijg je allemaal van mensen? Uh, vaak geruststellende reacties, dat mensen denken: van ja, nu snap ik precies waarom mijn hond dit doet. Of oh, het lag dat zo? Of uh, ik wist niet dat hij zoveel pijn had. Dat zijn wel reacties waarvan uh, mensen zeggen: ja, daar kan ik wat mee. En uh, dat is ook wat ze zochten vaak. Ja. Dus, maar zoals ik zei, ik wil altijd blanco beginnen. Dus aan het begin wil ik niet horen. Wat voor issue het is, of nieuwsgierigheid of wat dan ook, waarvoor ze mij benaderen. En uh, er is vaak veel meer begrip voor hun dier. Je kan over het algemeen zeggen: ik kan lezen en schrijven met mijn hond, paard, kat, wat dan ook. Maar er zijn altijd wel dingen waarvoor je denkt: ja, denk, ja zit dat ja. zus of zit dat zo? Ja. Dat kan eruit komen met dierencommunicatie. Hm. Ja, want uh, heb, je, uh, heb je ook wel eens meegemaakt dat mensen. dat je dat erachter kwam: van dit, dit dier heeft zoveel pijn. Joh. Ja, ik Wees heb een keer een vrouw gehad die, um, die had een hond gehad samen met haar echtgenoot. Die zijn uiteindelijk gescheiden en er was een ontzettende grote ruzie. Wie krijgt de hond? En uiteindelijk heeft hij hem meegenomen. En um, zij heeft hem nooit meer gezien. En op een gegeven moment hoorde ze via via dat die hond was overleden. Toen heeft ze mij die foto gestuurd. Niets verteld natuurlijk, want ik wil blanco beginnen. En op een gegeven moment zei ik, die hond is heel erg... Um, uh, hoe noem je dat, genegeerd, uh, niet meer, uh, geen aandacht meer, amper eten en drinken. Het bleek dat die man een vriendin had, was negen van de tien keer niet thuis. Dus die hond die werd ook ja. helemaal niet meer uitgelaten, of, of heel kort, heel snel. Uh, dus dat was eigenlijk heel triest. En toen heb ik haar het verslag pas later gestuurd, ze zei ik wil eigenlijk even bij je langskomen, dit wil ik niet aan de hand van een verslag doen. Later zei ze, ik ben heel blij dat je dat gedaan hebt. Ze zeggen, ik heb altijd het gevoel gehad dat die hond niet meer naar hem toe moest en uh, dat was eigenlijk een bevestiging van wat ze altijd dacht... maar niet zeker wist. En aan de hand daarvan, uh, van wat die hond vertelde... was haar plaatje toch een beetje completer geworden. Dat vond ze heel erg om te horen. Ze zegt, hij had bij mij een veel beter leven gehad. Maar zo was het gelopen. En uh, ja, dat heeft haar heel veel verdriet gedaan... maar tegelijkertijd wist ze ook waar ze aan toe was nu. Want je blijft natuurlijk iedere keer maar malen... van ja, klopt het wat ik denk en wat ik voel? En klopt ja. het van iemand anders dat hij inmiddels overleden was... Dus um, dat soort dingen kunnen naar buiten komen. Oké, Oké, Als mensen jou willen inhuren, waar kunnen ze naartoe? Dierencontact.info Dierencontact.info ja. Dierencontact En daar staat uh, alles op hoe ik werk. Waarom ik op een bepaalde manier werk. En uh, wat ze in moeten sturen. En dan kunnen ze een consult krijgen. Ja, ja. en voor ieder dier is het geschikt. En waar kunnen we jou vinden? Uh, op Spotify, op uh, Sirens Sky. Dus uh, ja, dat is wel met een apostrofje dat ik eigenlijk nooit moeten doen. Want het, uh, ook mensen kunnen dat niet intypen natuurlijk. Oh, of, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, dan kunnen ze het apostrofje niet vinden. Ja. Maar uh, www.sirensskype.com, dat is ook een website die ik heb. En uh, daar kan je ook muziek beluisteren, downloaden en uh, linkjes naar waar je het kan beluisteren. Dus uh, er komt binnenkort weer een nieuw nummer met, uh, met Mara die ik... Uh, Oké. Okay. Dat, dat zit er binnen een paar weken aan te komen. Dus ook weer een ja, heel mooi sfeer. Als je toesturen, dan gaan we naar ja. draaien. Nou, hartstikke top. Nou, het laatste nummer is dus Freedom. Ja. En uh, we sluiten af. We sluiten maar. af. En uh, heel erg jullie... bedankt. Ja. ja, met jullie ook heel erg bedankt. Heel erg bedankt dat, ja, dat we hier, uh, hier mochten zijn. En ja. dan, uh, natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja. Nou. Super top. Dankjewel. Top. Dank jullie wel. Tot volgende week. Ja. En tot volgende week. dan is Pim er weer. Ja.